Pinocchio gaat op zoek naar de vee. Na vier maanden werd Pinocchio vrijgelaten. Toen de zware deuren van de gevangenis opengingen, kon hij maar aan één ding denken. Hij wilde zo snel mogelijk weg uit de stad der Dwazen. Eerst zou hij de vee een bezoek brengen en daarna zou hij naar huis gaan naar zijn vader, Gepetto de Houtsnijder. De weg was heel modderig omdat het dagenlang had geregend... Maar Pinocchio liep flink door. De weg maakte een bocht en opeens zag hij een grote slang op de weg liggen. De slang had grote rode ogen en hij spuwde vuur. Pinocchio durfde niet langs de slang te lopen... dus hij bleef op veilige afstand wachten totdat de slang weg zou gaan. Maar de slang bleef waar hij was en staarde Pinocchio aan. Ten slotte liep Pinocchio naar de slang toe en vroeg beleefd of hij opzij wilde gaan. Tot zijn verbazing ging de slang plat op de grond liggen en deed zijn ogen dicht. Ik geloof dat hij dood is, dacht Pinocchio. En hij probeerde over de slang heen te springen. Maar op datzelfde ogenblik kwam de slang weer overeind... en Pinocchio viel met zijn hoofd in de modder. De slang had alleen maar een grapje met hem willen uithalen en de slang begon hard te lachen. Hij lachte zo hard om zijn eigen grap dat hij uit elkaar spatte en dood op de grond viel. Pinocchio krabbelde overeind, stapte over de slang heen en liep verder. Even later kwam hij langs een veld met appelbomen. Ik heb best zin in een appeltje, dacht hij. Pinocchio klom over het hek en liep naar de bomen toe. Opeens hoorde hij een harde klap en hij kon niet verder lopen. Zijn rechterbeen zat vast in een ijzeren klem. Arme Pinocchio, hij schreeuwde en gilde urenlang, maar er kwam niemand. Toen het donker werd, zag hij een lichtje dichterbij komen. Het was een boer die een lantaarn in zijn hand had. Zo, dus jij bent degene die mijn kippen steelt, zei de boer. En ik dacht dat het die akelige wezels waren. Ik heb uw kippen niet gestolen, riep Pinocchio. Ik wilde alleen maar een appeltje plukken. Stelen is stelen, zei de boer. Ik neem je mee naar mijn boerderij. Mijn hond is vanochtend doodgegaan en nu moet jij maar in zijn plaats op de kippen letten. Tot zijn grote schrik zag Pinocchio dat de boer een hondenriem uit zijn zak haalde. De boer nam Pinocchio mee en bond hem met een ketting vast aan een paaltje voor het kippenhok. Als je een wezel ziet moet je onmiddellijk blaffen, begrepen? Zei de boer en hij ging naar bed. Hij had een kom water en een bot bij Pinocchio neergezet. Pinocchio ging in het hondenhok liggen. Wat voelde hij zich ongelukkig. Hij huilde zich in slaap. Even later werd hij weer wakker. Hij zag vier wezels bij het kippenhok staan. Een van de wezels liep naar het hondenhok. Goedenavond, Bello, zei de wezel. Ik ben Bello niet, zei Pinocchio. Hij is dood, ik ben een pop. Oh, dat geeft niet, zei de wezel. Luister goed. Met Bello hadden we afgesproken dat hij zou doen alsof hij ons niet zag. In ruil daarvoor kreeg hij elke week een vette kip. Zullen we dat ook met jou afspreken? Nou, eh... Uh... Maar voordat Pinocchio uitgesproken was... hadden de wezels de deur van het kippenhok al opengemaakt. De wezels gingen het kippenhok binnen... Vliegens vlug sloeg Pinocchio de deur achter hen dicht. Hij rolde een grote steen voor de deur en begon te blaffen zo hard hij kon. De boer kwam naar buiten rennen met zijn geweer. Wat was die boer boos? De vier vezels stopte hij in een zak. Eindelijk, eindelijk heb ik jullie dan te pakken, lelijke dieven, zei de boer. De boer was zo blij dat hij Pinocchio vrijliet. Pinocchio rende weg zo hard hij kon en hij stopte niet voordat hij in het bos kwam waar de vee woonde. Maar Pinocchio kon nergens het hutje van de vee vinden. Wel zag hij een marmeren grafsteen. Pinocchio las de letters die in het marmer waren gebijd. Hier ligt de vee. Zij stierf van verdriet. Omdat Pinocchio... Pinocchio niet naar haar wilde luisteren. Pinocchio liet zich op de grond vallen en begon te huilen. Hij huilde de hele nacht. Arme vee, snikte hij, waarom bent u dood? Het is allemaal mijn schuld. Ik had naar u moeten luisteren en niet naar die slechte vos en kat. En mijn arme vader, wat is er met hem gebeurd? Ik wil naar hem toe en ik zal nooit meer van huis weglopen. Alsjeblieft, lieve vee, wordt weer levend. Laat me hier niet alleen. Pinocchio was zo ongelukkig dat hij zelf ook dood wilde zijn. Maar toen het licht begon te worden, vloog een grote duif over de grafsteen. Ben jij dat, Pinocchio? Ik heb overal naar je gezocht, riep de duif. Pinocchio knikte... En de vogel streek aan zijn voeten neer. Je moet met me meegaan, Pinocchio. Je vader, Geppetto de houtsnijder, denkt dat je naar een ander land bent gegaan. Hij heeft een boot gebouwd en daarmee vaart hij vandaag of morgen uit om jou te zoeken. Kom, we moeten opschieten. Pinocchio klom op de rug van de duif. De vogel steeg op en vloog hoog boven de wolken in de richting van de zee. Pinocchio hield zich stevig vast. Ze vlogen de hele dag en de hele nacht. En de volgende ochtend zette de duif Pinocchio op een strand neer. Er stond een grote groep mensen op het strand. Ze schreeuwden en zwaaiden. Wat is er aan de hand? vroeg Pinocchio. Een vader is in een heel kleine boot uitgevaren om zijn zoon te zoeken, zei een oude vrouw. Maar de storm heeft zijn bootje omvergeblazen en nu zal de man zeker verdrinken. Pinocchio klom op een rots en keek uit over de zee. In de verte zag hij Geppetto die zich vasthield aan het omgeslagen bootje. Vader, houd je goed vast, riep Pinocchio. Ik kom je redden. Maar op dat ogenblik spoelde er een grote golf over het bootje heen. En toen zag Pinocchio zijn vader niet meer. Pinocchio sprong in de woeste zee en zwom in de richting van de plek waar hij het bootje had gezien. Hij bleef drijven omdat hij van hout was. Maar omdat hij zo licht was, werd hij door de wind in de verkeerde richting gedreven. Het begon steeds harder te stormen en te onweer. Urenlang slingerde de golven Pinocchio heen en weer. Toen werd hij door een grote golf opgetild en op het strand gesmeed. Pinocchio lag uitgeput in het zand. Na een poosje ging de storm liggen, de lucht werd weer blauw en de zee kalm. Pinocchio legde zijn kleren op een rots, zodat ze in de zon konden drogen. Zelf ging hij op de rand van de rots zitten en staarde over het water. Maar hij zag nergens het bootje van Geppetto... Een tijdje later stak een grote vis zijn kop boven het water uit. Mag ik u wat vragen, meneer vis? Zei Pinocchio. Oh, Jazeker, jongeman, zei de vis, die eigenlijk een dolfijn was. En dolfijnen zijn heel vriendelijke dieren. Hebt u een bootje gezien met mijn vader erin? Vroeg Pinocchio. Oh, wat erg, zei de dolfijn. Was dat jouw vader? Hij is met zijn bootje door een haai opgegeten. Arme jongen, ik ben bang dat je je vader nooit meer terug zult zien. En de dolfijn zwom bedroefd verder. Arme Pinocchio, nu stond hij helemaal alleen op de wereld. Hij trok zijn kleren aan en begon de weg af te lopen van het strand vandaan. Na een uur kwam hij bij het dorp van de bezige bijen. Alle mensen in het dorp waren heel hard aan het werk. Waar hij ook keek, hij zag niemand die niet ergens mee bezig was. Hier blijf ik niet, dacht Pinocchio. Want dan zou ik zeker ook moeten gaan werken. Pinocchio had dorst. Hij vroeg aan een meisje dat twee zware emmers vol water droeg... of hij een slokje water mocht hebben. Natuurlijk krijg je dat, zei het meisje. Pinocchio dronk gulzig van het water. Heb je misschien ook honger? vroeg het meisje als je me helpt deze emmers met water naar huis te dragen zal ik je brood en vlees geven eigenlijk heb ik een hekel aan werken zei Pinocchio maar omdat hij honger had besloot hij het toch maar te doen geef mij de kleinste emmer maar zei hij tegen het meisje toen ze in haar huis waren aangekomen gaf het meisje Pinocchio brood en vlees en een heerlijke pudding Pinocchio at alles op toen pas keek hij eens goed naar het meisje, dat intussen haar hoofddoek had afgedaan en zag... Maar u bent de vee, riep Pinocchio blij. U leeft. Ik dacht dat ik u nooit meer terug zou zien, net als mijn vader. Ik ben zo ongelukkig geweest. Mag ik alsjeblieft bij u blijven? Pinocchio sloeg zijn armen om de vee heen en liet zijn hoofd op haar schouders rusten. De vee glimlachte streelde hem over zijn haren en gaf hem een kus. Ik ben ook heel blij jou weer te zien, zei ze. Natuurlijk mag je bij me blijven, maar dan moet je wel braaf zijn. Beloof je dat?